Freddy van met het NOS Journaal. In Enschede hebben aanhangen tegen de bouw van een moskee. In een tweet zegt de anti-islambeweging dat op de locatie van de moskee een kerk met een kruis is neergezet. De kerk zou zijn ingewijd met varkensbloed. De organisatie zette een filmpje daarvan op sociale media. De loco-burgemeester in Enschede noemt de actie walgelijk en schandalig. De agenten die betrokken waren bij de dodelijke nekklem bij het arresteren van Mitch en Riekes zeggen dat ze onschuldig zijn. Dat staat volgens RTL Nieuws in het verslag van de verhoren van de twee. Ze moeten morgen voor de rechter komen. De twee vinden dat ze in 2015 bij de arrestatie van de Arubaan geen onnodig geweld hebben gebruikt. En Riques zou hebben geroepen dat hij een wapen had. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Jan Bon... laat een onderzoek doen naar de manier waarop de Brusselse politie... gisteravond heeft gereageerd op ongeregeldheden in de stad. In het centrum vierden ongeveer 2000 fans van het Marokkaanse elftal... de WK-kwalificatie van hun team. Maar het liep uit op rellen, brandstichting en vandalisme. Daarbij raakten 22 agenten licht gewond. Niemand werd gearresteerd. Jan Bon noemt het onbegrijpelijk dat er geen arrestaties zijn verricht. De Algemene Inspectie gaat het politie... Optreden na de optreden bekijken laat de minister via twitter weten in een natuurpark in Zambia zijn een Nederlander van 64 en een Belgische vrouw van 57 jaar gedood door een olifant. Zambiaanse media melden dat de twee werden vertrapt toen ze de olifant van dichtbij wilden fotograferen. Maar de familie van de Nederlander spreekt dat tegen. Een familielid heeft tegen het ANP gezegd dat de twee op ruime afstand stonden te kijken naar langskomende olifanten. Toen een van de dieren plotseling op hen afstormde en hen vertrapte. Zambia waarschuwt toeristen dat ze niet te dicht bij olifanten moeten komen. Vorige week vertrapte een olifant in hetzelfde gebied, een beveiliger. Max Verstappen is vijfde geworden bij de grote prijs van Brazilië. Sebastian Vettel won de race. Tweede werd Walteri Bottas en Kimi Rijkeunen werd derde. En het weer, buien, die trekken langzaam weg. Vannacht temperatuur van 6 tot 2 graden. Morgen afwisselend zon en bewolking en een enkele bui en een graad of acht.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 Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Klassiek op deze herfstige zondag. We gaan uh, door. Nee, nee. Ik ga u eerst nog even vertellen wat u net hoorde. Want dat had ik u nog niet verteld. U luisterde naar de nocturne voor piano, viool en cello. In S majeur, opus 148. En het nummer dat er gegeven is in de catalogus is DA. 897. De componist Frans Schubert en de uitvoerende Anne Sophie Mutter die speelde viool. Daniel eh, Trifonov speelde piano en Maximilian Hornu speelde de cello. Nu verder met de symfonie nummer 1 in g mineur. En daaruit het eerste deel, het allegro. Het is een eh, onbekende componist in dit geval, Etienne Nicolas Mehul. En het wordt uitgevoerd door eh, Christophe Honig, dat is de dirigent, de solisten eh, Européen Luxemburg Of Luxembourg, moet ik netjes zeggen, op zijn Frans. We gaan naar het kwartet voor, de, voor het einde der tijden. Ik ga me maar even niet wagen aan die Franse uitspraak. Uh, maar dat betekent het in ieder geval. En het stuk wat wij gaan draaien, dat is de lofzang op de eeuwige Jezus. Het is uit dit stuk uh, deel 5. Het werd uh, geschreven door Olivier Messiaan. En het wordt uitgevoerd door Lucas... De Bach. en die speelt piano. Ja, en wie de strijker hierbij was, dat eh, vermeldt de historie niet. Nou moet ik erbij zeggen dat dit allemaal, wat u net hoorde, een hele recente release is. Een nieuwe uitgave dus. En ik kan me dan voorstellen dat op internet niet alle informatie precies al aanwezig is zoals het hoort te zijn. Olivier Messiaen, een wat modernere man. Hij overleed in 1992... En die pianist, die uh, u hoorde, die Lucas de Bach, dat is een, een man van 27 jaar. Nou, het is muziek die je misschien niet elke dag hoort, maar ook dat hoort natuurlijk thuis in een klassiek radioprogramma. Nu iets toegankelijker zal ik maar zeggen. Het, het stuk heet My Country, oftewel Mijn Land. Um, <kijkt> en um, het gaat over die Moldau. Nou, als u dat weet dan, eh, als u die titel hoort, dan weet u natuurlijk dat het om een stuk gaat van Betrich Smetana. Het wordt uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest, onder leiding van Bernard Haitink. Stan und Isolde. En uh, dat is van Richard Wagner. Van hem gaan we daaruit dat stuk draaien: De Prelude en Liebestood. Uh, al wederom uh, wordt het uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouworkest. En ook wederom onder de, de bezielende leiding van Meester Dirigent Bernard Heitink. En Met Tristan und Isolde door het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Heiting zijn we alweer gekomen aan het einde van deze aflevering van ZFM Klassiek. Volgende week zondag hopen we er weer te zijn en dan gaan we ook aandacht besteden aan een speciaal instrument. En dat levert dan oude muziek op, hele oude muziek. Maar dat hoort u de volgende keer. Voor nu zeg ik hartelijk dank voor het luisteren, dat u weer bij ons was. En uh, tot de volgende keer. Dit was CFM Klassiek. Dit was Ruud Jansen. Bedankt voor het luisteren. Tot ziens. Tot zover het ritme van CFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur.